Kijk, nu kunnen we iets zien, was een goede vraag, hier door Henk gesteld, was, kijk, hier in de attic is het zo, moet je zien, da? in het hoofd van de Arctic, ja, dus in, het, in de hoofd van de ketter van de Atsilut, let op, daar waar de Attic gevormd is, ja, het is alleen maar keter, gogma, en de Malgoed die kwam te staan onder de Chogma. let op, heel belangrijk. En hij heeft on, had ons gezegd dat in elke sfera iets op dezelfde manier is. Yeah? Nou, in elke sfera heb je nu een keter, in het hoofd, plus de malgoed, die staat, die als het ware eindigt het hoofd. Ja, yeah, eindigt, dat uh, stukje van het, het hoofd eindigt malgoed. Let op. was een vraag hier van Henk. Maar wat is dan, wie is dan, binnen, hoe, hoe wordt daar ziwuk gemaakt? Kijk, ja. Nou, moet je zo zien. In het hoofd, nu, na, vanaf de tweede, Tsimtzum. wat gebeurt er nu? Heel erg belangrijk. Kijk, ik heb het nu opgetekend als van rechts naar links. Ja? Maar, je kon het ook optekenen van boven naar beneden. Kijk. Nou, dan, wat, het, wat zie je in het hoofd? Je ziet Keter en Chogma. Wie heeft dan wie? Keter geeft aan de Chogma, ja of niet? Wat zit er in het hoofd nu? Hoeveel sferot hebben we? Alleen maar Keter en Chogma, ja of niet? En wat doet de Malchut? En de Malchut is dan de tiende sfera van de Chogma. Iedereen ziet het? De Malchut is nu de tiende sfera van de Chogma. Dus de Malchut is nu, sluit als het ware de Chogma af. Oké, okay, en nu langzaam horen wat ik zeg. Want dan, wij altijd zeggen we dat de binade die komt in het hoofd, ja, in het hoofd, keert terug naar het hoofd van de Arigampin, ja of niet? En als die komt naar het hoofd van de altijd zeggen we dat ze komt in de linkerlijn, ja of niet? Die gaat komt naar de gogma links, hoe komt het? Kijk, dan moet je niet zo zien dat we nu zitten we in de Arctic in de Dat is iets anders. Waarom het hoofd van de Arctic helemaal... Komt geen, kan geen terugkeer naar Attic mogelijk. Maar in de Arigampien, als je neemt het hele Arigampien, en bij hem ook maakt zo dezelfde inleiding, let op, in, in verdeling in tweeën, ja of niet? In de Arigampien, iedereen begrijpt het wat ik zeg. Als je dat neemt nu de Arigampien, en hem, hem ook maakt die twee, twee, twee hoe zeg je dat, tweeledig, ja of niet? ketter uh, Kettergogma. En de malgoed komt in de, onder de gogma, ja? zoals we hebben dat altijd geleerd. Wat gaat het nu gebeuren? Dan hebben we alleen maar ketter en gogma in het hoofd, en de malgoed alleen sluit de gogma af. Ja? Wat hebben we dan in het hoofd? Hebben we dan eigenlijk, hebben we ketter, is de rechterlijn, mannelijke. ja, Iedereen hoort het? Mm. En de chogma in het hoofd is vrouwelijk. Duidelijk. Natuurlijk, ketter heeft ook in zichzelf zijn eigen chogma. Ja of niet? Maar dat is dan via de rechterlijn. Daarom is het ketter, let op, erg goed, belangrijk. De ketter is altijd chassadim. En de chogma is chogma. Dus de ketter is als het ware in het hoofd is... De ketter in het hoofd is uh, mannelijk... Ja, altijd moet je het manlijk en vrouwelijk hebben. Daarom is het vanaf de absolute. hebben we vrouwelijk en manlijk. Hoe? In het hoofd. Keter is manlijk. En chogma in het hoofd is vrouwelijk. Duidelijk. Iedereen hoort het? Dus dat is, en daarom is het, waar bevindt zich dan, aan welke kant in het hoofd? Van daarin, handpint, bevindt zich dan de gochma. Links of rechts? Links. Ja, of niet? De Chokma bevindt zich in het hoofd van Arikantpien. Dan links, ja of niet? Waarom? Het is vrouwelijk, dat bevindt zich links. Nu, wanneer de Bina terugkeert weer naar de, naar de hoogma, ja? waar komt zij te staan? Links, ja of niet? Zij komt daar naar haar eigen plaats, ja? terug naar haar eigen plaats. uiteindelijk in Arikantpien. Zij komt dan terug naar haar eigen plaats onder de gogma te staan, en de gogma is links, ja? in het hoofd is het altijd links, daarom wordt het, de gogma ontvangen door de bina, van de linkerkant, duidelijk, en de ware gogma, de ware gogma, komt van wie? Van de keter natuurlijk, de keter die levert dat alles nu op, dat het echte ware gaar van de gogma, die komt dan uiteindelijk van de, ja, van de, uh, van de, dus van de ketter, van de linker, de, en de bina, en daarom al die 6000 jaar wordt de gogma aangeleverd via de linkerkant in het hoofd, van de arigampin. Ja, dat is net zo ingedeeld als wat we hier hebben we op het bord opgetekend. Ja, alleen de toegang, let op de toegang te van de van de bina Zie, dat is de ozen, ja, yeah? ozen, dat is de bina. De bina kan wel in in uh, terugkeren naar het hoofd van de arighampin. Kan wel terugkeren, dat eigenlijk, kan wel terug, terugkeren naar de linkerkant, maar hier niet. Want waarom? Hier, we hebben gezegd, in arighampin zit geen, maar goed, ja of niet? Maar de hele Arigampin is niets anders dan alleen maar negens Duidelijk. Dan kan die wel, die negens dan kan het wel natuurlijk, die de kan wel terugkeren naar, naar het hoofd. Ja? Dat komt wel. Stap voor stap. stap gaat alles gaat leven. En daar gaat het om. En dat is allemaal ga je van binnen dat meemaken. En... Marco had ook een vraag gesteld, maar dat is dan, altijd moet je kijken, al, al is het, was het een beetje verwant, vraag, vraag, maar toch al anders. Kijk, de vraag moet altijd zijn van, wat wij behandelen. Eigenlijk, als bij jou een andere vraag, of nevenvraag, op, opkomt, ofzo, en jij wil vragen, maar dan van iets anders, of dan moet je het ook voor jezelf noteren, maar niet, en stel je de vraag, waarom niet? Nu leren we waar we nu zitten. Ja? Dus we leren nu de attic. En hoewel ik niet kan komen tot de attic, wie kan komen tot de attic? maar ik kan wel aantrekken, uh, lichten mijzelf in, als het ware, in verbinding te stellen met die plaatsen waar de attic werkzaam is. Wat we nu vertellen, kan ik het duidelijk. Dan ben ik daarmee verbonden. En als je me een andere vraag stelt van heel andere uh, stukje van het, ja, van het leven, levensboom. Dan wat ga ik doen dan? Dan zeg je tegen mij een nieuw, een nieuw pak dan dat geestelijke ruimte vaart nu, eventjes. En ga dan paar miljarden, paar, paar honderd miljoen, uh, honderd mil, paar honderden miljoenen kilometers verderop naar een andere station om daaruit, van daaruit te uh, antwoord te geven aan mij. Duidelijk. Hoe dat zit in elkaar? Iedereen begrijpt nu dat als het op die manier dat je dat is altijd vragen stellen van wat we nu doen. Want hier kan ik wel nu even naar, een, naar een, uh, de volgende, het volgende station even naast, ergens, of lager, hoger. Kan ik wel nog een beetje dat zo afweken, dan, dan heb ik genoeg uh, Anders moet ik helemaal naar een andere, heel totaal andere, andere uh, plaats, waar heel andere aanvullende wetten zijn, et cetera, daar moet ik mee absoluut anders inrichten, et cetera, terwijl ik moet blijven in die, op die planeet, waar ik nu, geestelijke planeet, waar ik nu, waar de zogar nu mij uh, naartoe brengt. Eindelijk, en niet iets anders. We gaan verder. Ehm um, um, 12 na de punt. Dus die wordt nu verdeeld. Elke, elke traptrade wordt verdeeld nu. Zeg die in, in tweeën. Ki habina tot 13 volledige de volledige concentratie. Ki habina nichlaka lebed parzufim. She galgalta vei we niet einaim een naam, ze hebben veertien. Niet alleen de ab, ze Punt. Twaalf naar de punt. Kij hebben Nu gaan je over de bina spreken. De algemene bina van de Arihant-Pin. Gewoon geven we ons een voorbeeld. Want arihant heb je al een beetje verteld over de arihant en nu gaat je over Bina spreken. Ki ha Bina, van de Bina. De Bina van de Arihan Pin. Uh, wat zeg ik? De, de Bina van de Azilut. Dertien. Nihlaka is verdeeld. Lebed parzufim in twee parzufim. We weten dat, ja. De Bina die nu uitgekomen is, ait is uit de Arihan Pin. Die is verdeeld in twee parzufim. Schagalgalt we in Venikweinaim dat de Galgalta en Einaim, de Ketterengokma van haar, Venikweinaim en de opening van de ogen van haar. 14. Uh, niet, niet kanule, abuima laien, die zijn ingesteld nu als abuima, als de hogere abuima. Zoals so, so we hebben dat geleerd in Daarvoor. We achabsheba En haar achab. Dus dat onderste, onderste gedeelte. Dus die ozen gotem. Oftewel bena zeer. Eenmaal goed van haar. Van de bina Die zijn ingericht nu. Als ja, De andere speciaal. De hele parsoof als ischsood. Dus op zichzelf. Kijk. Ten aanzien van de bina Hele bina Is het zestiende van de bina Duidelijk. Maar ze stinden van de binnen op zichzelf staande, Ze zijn een parzoof. Ja, die zijn een parzoof van tien spheeroten. Iedereen begrijpt het. Iedereen begrijpt het. Hoe nu die atik nu, die alleen maar twee sferoten heeft. Die vormt op zichzelf staande, Die vormt dan hele parzoof atik. Iedereen ziet het. Alleen maar twee spheeroten van de ketter. Plus dan de plaats, plus de malgoed. Die naar boven kwam. En die vormt dan op zichzelf staande die vormt die insfierot, volledige die insfierot. En de arikantin, die alleen maar ten aanzien van het geheel, van de hele ketter van de acilu, die alleen maar, die alleen maar, um, uh, als, het ware, ze, als het ware, de wak is, ja, wak van de, van de, ja, zestienden als het ware is, ten aanzien van het hoofd. Van het, ten aanzien van het hele onderste, zes tienden van tienden, wak van de ketter is. Op zichzelf heeft natuurlijk de hele parsoe van Die die op zichzelf staande heeft hij dan jeans verrot van Arigantin. Duidelijk. Ja, en uh, een man die dan komt ergens werkt bij Philips, hij is een de deel van, de hele, van zijn hele afdeling, ja of niet? Hij heeft een bepaalde functie in de afdeling. Hij wordt ook gezien, men kijkt naar hem als een bepaalde schakel in, een bedrijf, in, zijn, in, zijn, in zijn afdeling, ja of niet? Als een bepaalde schakel dat verantwoordelijk is voor een bepaald stukje van een mechanisme, ja, voor een bepaalde uh, product dat met gedaan wordt, ja, of een bepaald stuk van het product. Daar is hij voor verantwoordelijk, men kijkt naar hem ook ten, in, door die ogen als onderdeel van dat hele product welke deel hij neemt in dat product. Maar als hij thuis komt is hij dan een volledige man, eigenlijk, volledig helemaal helemaal al zijn eigen tien tien, tien, tien heeft hij, Duidelijk. helemaal voor. Zo so is het op zichzelf staande heeft hij dan alles in zichzelf en ook zijn taak uitvoering. Ten aanzien van zijn takenuitvoering, heeft hij ook al het dienstverrood, ja of niet? Hij moet al de planning hebben, en etcetera etcetera. Dat is voor hem 100% zijn werk, of zoals we dat noemen, dienstverrood. Iedereen begrijpt het. Altijd kijken, Als het iets, of het iets deel uitmaakt van het geheel, ja, dan is het alleen maar deel. Dan is het zestiende bijvoorbeeld, ja. Maar ten aanzien van zichzelf, zeg je aan bijvoorbeeld, is zes verrood. Maar ten aanzien van zichzelf is hij altijd dienstverhoofd. Iedereen begrijpt het? Dus dat is erg belangrijk. Het is subtiel, het is geen dogma. En het is altijd in verhouding tot hoger, lager, links, rechts, boven, beneden. Steeds soepel. soepel. Maar dan moet je weten wat ten aanzien van wat, in welk aspect, uh, waar welk aspect be behandel je. Of the overbundled. We "Hey, Z. He tata a benikwe naim de abo yima. We ut zestin be choser. He tata a be yisut. We hem chasarin malhut. Ki zeventin hamalhut. Shilohem, ni shara ba einaim, ty abovy ima elain achten. We al al al al derch hanal, we a binnen In geweldig vertel die ons ten aanzien van de above van de bina. Dat wij nu zien hoe dat zit in de bina, en dat want we, een hele verhaal is nu wat hij ons vertelt, is, komt omdat, wat was het begin daarvan? Wat is de aanleiding van het hele verhaal? Dat brishit, ja, brishit in het begin, Dat het gochma is van de bina, ja, de bina die steekt op naar de, uh, de pien, Die verkrijgt dan de moet om te geven aan ziran en pien. En de ziran pien ontvangt alleen maar, wat? Zes tienden, ja, daarom staat geschreven, dat Barashid, hij schiep zes duidelijk en nu gaat hij ons vertellen, dat wat wij allemaal geleerd hadden, over de Abou, en Yishud dan zullen we zien ten, ten, ten, uh, voor ons onderwerp, hoe dat zit nu, dan kunnen we zien nu, hoe dat zit nu met de Bina die geeft aan de Zeranpien want de hele bedoeling is om de hoogma te geven aan wie? Aan de zon. Aan de zeer en die geeft verder naar de noekwa. Let op. Vijftien. We, we nemen Z. En het blijkt dus. Hei, tata, A. Ah, de onderste letter. Hey, dus van de. Van de hele. Hawaïa Van de hele Bina. Hoe zit het dan met de Bina? Let op. Medibina. Who that come to Medibina? Medibina is it also that Netzov said here is Atik and Abuvima. No, sorry, Atik and Arihanpin. Let up. Kijk naar naar naar het bord. Heb je rechts zover Atik, ja? Yeah? En links zover Arihanpin. Maar dat is dan in de sfera keter of in de persuf keter van de Arihanpin. Maar hoe dat zit in de bina? Precies hetzelfde. De hele bina, iedereen hoort het. Erg eenvoudig is het, dat is absoluut eenvoudig. Maar je moet het gewoon in jezelf instellen en niet met je hoofd proberen, dat komt, daar komt alle ellende in je wereld. Komt alleen door je hoofd. Ja. Kijk, nee, nee, pin. kijk. In, let op, let op nog een keer. De hele ketter van de atsilop. is opgebouwd uit Atik en, twee of film, Atik en Arigampin. Ja, waarom? De malgoed, oftewel de hei, de onderste letter hei van de naam van de Hawaïe, steeg op in het hoofd, ja. En die sluit dan af, de chogma in het hoofd. Dan, dan van ketter tot die sluiting in het hoofd, van dat is dan het aatje, die heeft alleen zijn eigenschappen, tot, tot de malgoed en niet meer. En onder dat, on, en onderaan, dat de zes tienden, als het ware, van de ketter, dat wordt gevormd par zuf arichantin. Zijn eigen tiendsverod. Waarom het is het heel anders? Andere eigenschappen zijn dan in het hoofd. Die heeft alleen maar ook op zichzelf, ik zeg het tiendsverod, ik bedoel negensverod natuurlijk, maar op natuurlijk tiendsverod ten aanzien van zichzelf, maar ten aanzien van, van, als het ware, de ware, maar goed heeft die niet. Nou, precies dezelfde de opbouw is bij de bina. Hoe? Wie? Hoe weet bij de bina? Stel dat het nu allemaal bina is. En niet? De spheraketer. Wat hebben we dan? De mal goed, de oftewel heet het A van de bina, van het hele, de hele bina, die uitgekomen was uit het hoofd van de arichanpien. Ja of niet? Die steekt op waarnaar toe. Die steekt op, net zo so als hier keter, die steekt op in de nikwe inna. Van de bina. Dan van de keter, hochma, dan blijft het in het hoofd, alleen blijft het wat? Keter van de bina, gochma van de bina, en de nikwe naim van de bina, ja of niet? Dat in de bina wordt genoemd, wat? Aba we ja, in de bina, ja of niet? In de bina, en volledige concentratie proberen, absolute concentratie geven, dan zal het wel doorgaan dan hebben we in de, als het allemaal binair is, dan in plaats van de atik wordt het dan, abo ja, of niet? Mm -hmm. En, wat hier staat, het arihan bin, als het binair is, dan die ozen, hot en pe, binaar, zeer en pin en van de binaar, dat is dan ook een aparte partiel, dat heet yersut. Mm -hmm. Wat zien we nu met de yersut? De abe we hier maar kunnen niet geven, we hebben gezegd, kunnen geen gochma geven, ja of niet? Waarom? Daar staat ook zo'n malgoed bij hen. ja? Natuurlijk is het niet de ware malgoed, maar wel schijnt dezelfde malgoed. Kijk, hoe zit het met die malgoed? Hoe komt het allemaal overal, overal malgoed zitten? Hoe? Alleen maar hier zit de malgoed, ja of niet? Verder, hoe komen we aan de andere malgoed? In de arighambien zit ook de malgoed in, in het hoofd in de Abou konden, allemaal schijnt het van die malchut. Uh, de, de, de eerste malchut, die steeg op naar de ketter, ja? naar, de, da, naar het hoofd, naar de nikwee naam van de ketter, natuurlijk dat alles wat onder haar is, dat zij beïnvloedt, dat, ja of niet? Op dezelfde manier is in elke sferot is dezelfde uh, afdruk, wordt precies dezelfde afdruk ook gedaan, in elke sferot iedereen ziet het, daarom staat het ook overal, daarom staat ook in de bina, staat ook dan in het hoofd, in de nikwe ina, staat ook die mal goed niet de ware mal goed natuurlijk, maar afgeschwakt natuurlijk op haar niveau duidelijk, en jirsut, en nu kijk naar de jirsut jirsut heeft ook dan negens net zo als uh, als Arihanpin. ja of niet Ah, als Jirsut heeft negen zwerot, dan Jirsut heeft geen goed. Ja of niet? Ja of niet? Dan kan de Jirsut doorgeven, gochma aan wie? Aan de volgende station, dat is dan uh, zeeranpin. Iedereen begrijpt nu? Dat Jirsut geeft dat gochma aan de zeeranpin, want die heeft geen, die in Jirsut staat als het ware de miftige. De sleutel. Net zoals bij Pin is de sleutel. Zo ook de meijsut is de sleutel. Ja duidelijk. En zo zullen we ook zien in de Zeerandpien bestaat ook zo'n zo sleutel in de ergens in de Zeerandpien ook zo'n sleutel. Oh, uh, sleutel precies. De sleutel waarmee dus ook bestaande uit die negen als het ware sferoot waarmee het licht kan doorgegeven worden. Oké? Okay? Dus dat is wat hij ons vertelt nu over de Bina. Iedereen geconcentreerd is, volledige concentratie. Nergens kan je die concentratie krijgen. Dus probeer volledig te concentreren. Niet vermoeiend, vermoeiend, nee het is niet geen vermoeidheid. Alles komt straks, ben je klaar en dan heb je dat. Maar even volledige concentratie. We nemen Z, 5 En het bleek dus. Kijk, als je hier concentreert jezelf, concentreert, jezelf leert zich erg diepe, geestelijke concentratie, dan alle andere concentraties worden voor jou als gesneden koek. Eindelijk. Alle andere concentraties zijn veel grover, lagere concentraties, dat dit absoluut niets zal zijn. En daarom zal je voelen, zo meer, meer en meer zal je voelen, dat het, al jouw problemen, die schijnbare problemen die vroeger waren, dat is, een, is net als een muggenbijt. Eindelijk omdat jij komt in een diepere gedeelte van jezelf. Jij gaat ze activeren. En daarom al die angsten die vroeger waren. Of dat alles verdwijnt. Absoluut. Ik bedoel, niet verdwijnt. Maar het is niet meer, zal niet meer voelbaar zijn. Zoals het vroeger was. Absoluut niet. Zal je niet absoluut raken zelfs. Kijk nou. We nemen het zet. En het blijkt dus. Ja, net zoals bij de, bij de, de, bij de, bij de, bij de hele ketter. We het Z, He, Tata, ta, A. En blijkt dus dat de He, Tata, ta, A, de onderste letter He van de van Hawaia van de Bina. Ja of niet? Hawaia van de Keter bestaat, Hawaia van de Chochma, Hawaia van de Bina. Dus de hele Hawaia van de hele Parzu van Bina. Nach, sich inaim, de Bina. Die bevindt zich waar? Bij Nikwee Naim, de Aboeima, die bevindt zich in de Nikwee Naim. Dus net zoals bij ons die punt staat hier. Maar dan van de Abou Ja? Op hetzelfde moment. Misschien is het handig om precies hetzelfde. Je kan hetzelfde voor jezelf Ja? Een beetje zien. Precies hetzelfde is Abou Is in plaats van de Atik. Daar staat dan de. Heetata. Net zoals het hier is. Precies hetzelfde. In de Bina zelf. Ja? We Jut Keiwaf. En de Jut Keiwaf van de naam van de Hawaïa, van de hele Bina, zev die uh, zestien, behosser, ha, he, bijischtot, Be met het ontbreken on van de he, dat he hebben we niet, ja, hij staat, dat jodkei waar van he, de laatste, he staat nu, i. staat waar de nikwe naam ja of niet? Dan hij zegt, dat is dan jodkei waar van de naam van de Hawaïa, staat waar in de jischtot. Dus dat is wat hier op, op de tekening Arikhanbin is, in de bina wordt het dan Jirsud. Dan we hem, Hasarim al let op, 16 na de komma en zij en daar, en zij die Jirsud. Dus hij zegt meer want Jirsud is Israel Saba en Twena, mannelijk en vrouwelijk. Hem, Hasarim al bij hen ontbreekt het allemaal goed. Ja, net zoals bij. Ja, en net zoals bij Arigampin. En dat is geweldig. Dan kan het wel... Dan kan het wel... Uh, sprake zijn van de verbondenheid... Van al die sfeer rood... Etc. Rechts, links, midden... Alles kan dan zijn. Duidelijk. Wat is allemaal net als licht. Ze kunnen met elkaar dan communiceren. Die... En dat is ook precies hetzelfde wat voor ons is het belangrijk. Als wij leren, let op, als wij leren onze hei, tata, ah, onze onderste hei, verbe, ver, ver, uh, verbergen, let op, verbergen in het hoofd, net zoals die andere parsofiem doen, dan alle negen onderste parsof van ons, vanaf het hoofd, ja, en daar beneden, als. Dan zien we dat als negens weer op. Dan kunnen wij daarop, daarmee kunnen wij alles doen. Rechts, links, van naar binnen. Alles geven aan anderen, aan ons. Zonder stop. Waarom? Alles stop, al de gespletenheid komt alleen door die malgoed die onder ons zit. Duidelijk. En of de schijn of de wens om te voelen dat jouw malgoed is beneden. Dus wat is de kunst? om die malgoed omhoog te brengen, naar die binnen, ja, net zoals we zien, wij zien het in de boom des levens, na de tweede, beper tweede beperking, dan al jouw negens verrood, als het ware, dan is de hele parsoef van jouw binnen, ja, van jou, juist van jou, van jou, van jou, vanaf jouw mond, en naar beneden, heeft dan geen malgoed, geen, geen, geen beëindigende malgoed, daar komt geen licht, duidelijk, in die malchut kan geen licht komen. Die moet je verstoppen helemaal hoog in je hoofd. Net zoals wat wij leren hier. Dan zullen alles gaan leven. Dan alles gaan, dan gaat bij jou rechts en links. Kan je al het licht maken. Uh, en kan je ook geven zoveel als je wil naar anderen. Duidelijk waarom? Jij geeft het, jij neemt het om het geven. Jij ja, ja, mag ze ook niet op de goed die die geen licht kan doorlaten. Daar komt alleen maar, alleen maar kater van. Van die malgoed. Duidelijk. Maar jij gaat de zivugie maken. Jij gaat het doorgeven. Jij kan oneindig dan doorgeven. Aan jezelf. En dan ook naar anderen. En alle anderen. Waarom? Jij doet dit niet voor jezelf. Voor jezelf betekent doen. Wanneer de malgoed staat. Bij jou. Beneden. Onder jou. Duidelijk. Maar wanneer jij die malgoed. Het is helemaal geheim wat ik vertel. Nergens kan je horen. In Bnei Baruch. Kan je twintig jaar leren, dan kan je geen woord erover horen. Waarom? Ze leren zo'n populistische kabal, dat is voor, voor gewoon voor, eh, om goed sociaal te zijn. Maar wordt je daardoor, kan je dat leren wat ik jullie vertel? Eigenlijk, als je werkt eraan om die mal goed omhoog te trekken, dan kan je alles geven. Je hoef je geen comedie te spelen. Je hoef je niet elkaar te omringen. Om, om, om, omringen zo om um, Helsen, etc. He was no comedies. Dan can he on the He, That is what we learn. Ki seventeen. Amal um, mahut shela hemni shara ba niquvei he said. The he, the he on break. The mahut on break by be And that is important. We to wait for yishtut. Why? Yishtut is the hein he behaved and the ziran pin. Yaufni. En wie is Zeran Pien? is de wereld. Ja, dat zijn de ware zes dagen van de schepping. Wat geschapen werd. Zeran pin, ja of niet? Zeran pin en Uka, De zevende dag. Dat is de erg, de eigen schepping. Dus, en Jersut, die geeft aan die schepping. Dat is wat we hebben geleerd in dat breed sheet. zeventien, Hamal goed, Shalahem. Ni Sharabah, de Abu, in Kijk wat die zegt ons want de malchut van hen van de, van de bina van de jirsut is gebleven in de niekwe inaim, net zoals het hier is, in de Nikwe naim maar dan van de abbevo iedereen hoort het? dus dat de stop de, sl de, sl de, sl de slot in de bina is gebleven waar in de niekwe inaim, in het hoofd in de niekwe van de abbevo iedereen begrijpt het? en de jirsut heeft absoluut geen maar goed in zichzelf. Die heeft ook zijn negen sfero Die kan ook geweldig doorgeven aan de, aan de, aan de zerenpien. Hier zit de sleutel tot succes. De sleutel tot leven. Wat de mens absoluut niet kent in deze wereld. En dat is alleen maar in deze wereld wordt gegeven. In deze tijd voor het eerst wordt gegeven. Eigenlijk, mijn volk weet absoluut niets daarvan. Al is het aan hen, is het toevertrouwd, dit geheim, en wat is jullie, ik jullie mag vertellen, is het voor het eerst, ooit. Al die rabbies die hier in, in Nederland zitten, geen woord, geen begrepen, geen, geen, geen, geen, geen woord geen daarvan, wat ik jullie vertel. Natuurlijk, ze weten, ze doen het op een andere manier. Maar ze begrijpen dat niet, ze willen dat niet begrijpen. ze willen religieus zijn. Dat is net zoals ik wat nu heb geleerd, ge gehoord op de, ik ontvang nog steeds die e-mailtjes van het, van het Joodse gemeente. Ik heb gezegd, ik wil ze niet ontvangen, maar ik ontvang ze. En ik heb ook zoveel al dat uh, aangegeven, dat ik het wil niet, ontvangen. ontvang Nee, maar goed, dat ik ook doe. Uh, maar dan staat het ook dat de 2 september is het Europese, Europese dag van de Joodse culturele goed. In heel Europa. Dus het is, ze zien het wel als cultureel goed. Begrijp je dat? De verbondenheid, de pure verbondenheid met de schepper wat dit volk uit volk moet geven, zelf bestuderen en geven aan de hele wereld, dan zien ze nu als erfgoed, cultureel erfgoed. En dat is allemaal, alle, iedereen zijn cultureel erfgoed. Duidelijk. Ook christenen hebben ze ook hun eigen cultureel erfgoed. Het is geen verbondenheid. Ook christenen hebben absoluut geen verbondenheid. Ook joden die niet kabbala leren, hebben ze absoluut geen verbondenheid met de schepper. Duidelijk. Zij hebben de verbondenheid met de erfgoed, met de cultureel erfgoed. Joods cultureel erfgoed, christelijk cultureel erfgoed. Ja, Alle andere natuurlijk dan. Indiërs komen dan naar in Malawi. is In Amsterdam er is het nu de 117 nationaliteiten te vinden. En de laatste is gekomen uit Malawi. Ik weet niet waar het is. Maar doet er niet toe, in Afrika. Nou, nu komt hij ook met zijn eigen erfgoed natuurlijk hier naartoe. Want elke, iedereen heeft nu zijn eigen er, cultureel erfgoed. eigenlijk. En de joden zijn zo, zo zo, en zijn zo trots daarop. En daar staat het ook het programma, wat gaat het nu op de zondag zich afspelen. Natuurlijk, de begrafenisplaatsen, die staan op de, op de hoogte, op, op de hoge, hoe zeg je dat, op het toppen van het programma. Bezoeken aan die begrafenisplaatsen. Dat, dat, is, dat is erfgoed. En dat te laten zien, al die, al die monumenten, dat mooie monumenten, natuurlijk, alle die andere dingen. Dat is allemaal erfgoed geworden. Dat is een Joodse erfgoed. Is, maar, maar de zoger, de verbondenheid met de schepper, aantrekken van het licht hier naartoe, leven brengen hier naartoe, dat heeft niets te maken met de culturele erfgoed. Onthoud dat erg goed. Het is, alle religieën zijn geworden tot cultureel erfgoed. Geweldig. Het is modern. Het is, het is geweldig, maar leven trekt het leven mee. Het is allemaal aanpassen aan de cultuur. Kijk nou, geweldig, geweldig is India. Hoe geweldige cultuur hebben ze. Met al, die, dat, al dat gezang van die allemaal ah, dunne stemmetjes. Ah, als die vrouwen dan zingen. Zo so mooi, zo so aanhankelijk, zo so geweldig. En ja, de man is zo. So, kijk nou die Indische films. Die oude... Ja. ...die prachtige... ...prachtige, prachtige films, et cetera... allemaal cultuur... ...en dat is allemaal, allemaal hun cultuurgoed... ...heeft het te maken iets met... ...heeft het te maken iets met de verbondenheid... ...met, uh, met de schepper... ...absoluut niet... ...het is allemaal gevoelsmatige wereld ...van wat opgebouwd wordt... ...traditioneel opgebouwd is... ...voor, die, voor dat en dat volk... ...het heeft te maken alleen maar met cultuur... Uh, ...erfgoed... ...culturele erfgoed... Van het volk. Eigenlijk. En er zijn zoveel culturen en allemaal in, in. Als het zo, als het erop aankomt, dan is het Joodse cultureel erfgoed of dat cultureel erfgoed van de Malawi. Het is alleen maar een kwestie van het verschillen verschil naar. naar. Nou, qua eigenschappen. Maar verder niets. Eigenlijk. Joodse cultureel erfgoed of een christelijk. Of een andere. welke dan ook. Of een. Uh, Often, hoe heet Apache, ja? Yeah? Apache, ja. weet je, iedereen heet Apache. Oh, <coughs> Niet de uh, helikopters, maar die, maar die <laughs> Apache, yeah? das, of, of die, of die andere, of the, weta, die, hoe uh, heet Die, weta, die van Azië, die hoe heet dat? Die Papua. Ook een geweldige erfgoed. Nou, dan is het joods erfgoed en cultureel erfgoed. Is vergelijkbaar ook in de in rijstaat. ...van verschillende erfgoeden... ...zoals uh, Papua-erfgoed, cultureel erfgoed. Duidelijk. Oké, okay, de Joden hebben dat Bij Bijbel gegeven... alleen andere dingen, oké... Okay, ...mooie dingen gegeven. Duidelijk. Ja, ja duidelijk. Maar ook... ook maar, ja, duidelijk. Maar het is allemaal cultureel erfgoed. Dat is wat ze hebben gemaakt. Dat is de verbondenheid... wat ...die hebben ze kapot gemaakt... ...met de schepper. Duidelijk. Ze willen in plaats van de... ...van de verbondenheid met de schepper... ...hebben ze gekozen voor... ...voor... cultureel, cultureel erfgoed. Geweldig, duidelijk. Wij gaan verder. Dus, maar kijk wat, het, wat de hele bedoeling is. De bedoeling is... ...om, om die malgoed... ...te verstoppen bij jezelf... ...in het hoofd. En dat geeft je dan de verlossende krachten. Daar geeft je dan... De, ...het vermogen om te geven en alles... En je doet erin toe absoluut. Tot welke erfgoed jij toebehoort. Duidelijk. Als je dat kan. Dan daarin zijn we allemaal gelijk. Daarin kunnen we ons opwekken. Om op gelijke, Niet op geleken voeten te zijn, Maar om gezamenlijk. Elke iedere afzonderlijk. Met de schepper in contact te komen. Duidelijk. En tijd en tijd relatie hebben. En niet verschillen naar culturele erfgoed culturele toebehorengheid aan culturele erfgoed geeft alleen maar uh, verschillen, duidelijk aan, en wat wij leren wat de schepper heeft gegeven aan ons aan onze kabbala gegeven om alle mensen te brengen naar de bron, naar de verbondenheid met, met Hashem, iedereen hoort het om alle, ja mag wel, iedereen mag he? hebben zijn eigen erfgoed cultureel erfgoed maar boven dat cultureel erfgoed of dieper daarvan kunnen we uh, ons verenigen alleen door het streven en leren naar, naar, naar, de, naar uh, het operationeel systeem van het heelal? Duidelijk. Daarmee komen we naar elkaar toe. En niet door het cultureel erfgoed van elkaar te bestuderen. Uh, Oké. Okay. Dus wat zegt hij dan? malchut van de malchut van de van Kijk nou. Nishara 17. Nishara van nikwe in de is overgebleven. Achter is uh, achtergebleven. Of is gebleven in de nikweinaim van de abu Yima. jima. hoort het? Dus die is daar gebleven van de bina is de bina. Twee parts of him, dan abu Yima en jirsut. Maar, maar zij hebben gemeenschappelijke, gemeenschappelijke uh, malgoed. Ja? Oh, die is verstopt dan al in de abouhima. En nu begrijpen we waarom abouhima kunnen, kunnen geen gochma doorgeven. Iedereen hoort het? Herinner je nog? Waarom abouhima alleen chassadim? Waarom chassadim? Alleen keter gochma. En daar staat de malgoed. Daarom zien ze alleen maar die twee. En Malchut komt nooit uit de aboeïma eruit. Eigenlijk. Maar Yershut niet, Yershut wel. Yershut heeft wel die, de, uh, hun eigen, Yershut heeft ook zijn eigen dienstveroot, ja of niet? Dan hebben ze ook een vorm van Malchut, ja, of heet dat de A, uh, die staat ook bij hen ook in de Nikweenaim. Iedereen hoort het wat ik zeg? Maar niet de ware Malchut. Niet de ware, maar goed. Dus daarom, als het licht komt, als een gadloot is, dan zak die hei tataa naar uh, behen. Zo so ziet het. Maar ik wil nu niet, niet extra druk uh, meer uh, uh, uh, ingewikkeld maken. Oké, okay, dus nog een keer. Dan, mal goed, mal goed van de malhoed uh, van de bina of van de... Uh, hier staat, van, van de Bina, van de hele Bina, staat in de Nikwee Naim van de Aboeima. Elain 18, de hogere Aboeima. Als daar gaat een halbe Atik van Net zoals het gezegd werd uh, boven in de Atik en de Arichanpien. Ja, ook twee waren ze. Atik en Arichanpien in de keter, ja, in de parzofketter, en precies hetzelfde hebben we in de Bina. In de Bina hebben we ook. In plaats van de atik hebben we daar. Uh, Aboeima. En daar staat dat volle stop. En hebben en we dan ook hier should. We gaan nog een keer. Nog een stukje verder. 18. Nog laatste. We gaan bazon. 19. niet Galgalte. We gaan naar een Zon. We gaan naar 20. Bazon. Agtanim. We gaan zegt dit dat ook op dezelfde manier, zegt dit, ook in de zon, dus zeer en pinnen ook wat. 19. Nee, niet tak nu galgalte we inaim, werden ingesteld, de galgalte we genaat, zon Hagdulim. Dus de, bij de zon, wat het gaat in de zon? In de zon heet het net zozeer hier aatik, dus de hele zeer en pin. Hoe, hoe is dit ook verdeeld in tweeën? Hoe? in Hier, in, net zoals het aatik is, dan... Dan is het, dan is het, nee, hij heeft niets met hier, we zitten nu in waar, zitten we in Zerenpien. Zerenpien, we spreken over Zerenpien, Zerenpien heeft ook twee indelingen, net zoals dat. Dus, tot, tot de, dus de, dat uh, in het hoofd, als het ware, Galgaita Weynaim, dus de Keter en die zijn ingesteld met dat met de Malchut, die daaronder staat die zijn ingesteld als grote zon, heet het grote, Gdolim, grote zon. Dus de zon die boven de Gazé zijn, ja, boven de Gazé. dat heet de grote zon. We, dus de grote zon betekent geset voratje, ja, en daar, en wie is dan de malgoed tegenover, en dan de malgoed is, hoe zien, dat is dan de lea, dat is dan boven de Gazé. boven de Gazé hebben we dan geset voratje, ja, en de vrouwelijke is Lea. En waar Achab en de Achap van de van Zerenpien zijn ingesteld als kleine zon. Dus dan hebben we, net zoals het hier is, dan, maar dan is het de grote zon, grote uh, uh, en de kleine zon. Grote zon, dat is, is, wie is dat? Dat is dan zeeranpin en uh, Lea ja, zo'n, dus het betekent vanuit Binaris, manlijk en vrouwelijk en de kleine zoon, dat is dan Jacob en Rachel dus onder de gazet dat zullen we, zullen we gewoon leren maar belangrijk is dat het allemaal dezelfde constructie is nou dat is wat we nu geleerd hoe goed dat leren deze les <coughs> is, is bijzonder belangrijk, dus goed hem doornemen en het zal geweldig uitwerking trekken.